10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Oudstaatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten... is zometeen bij ons te gast in Goedemorgen Nederland. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. In een museum in België zijn vanaf tientallen kunstwerken gestolen... waaronder een schilderij van de bekende Belgische schilder James Ensor. De totale waarde van de roof wordt geschat op 1,2 miljoen euro. Maar volgens deze Belgische deskundigen zijn de werken voor de dieven waardeloos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 En er is verkeersinformatie bij de ANWB, zit Wijnand Zwaan. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ringweg van Amsterdam. Het gebeurt op de A10 zuid richting Den Haag. staat file tussen knooppunt Watergraafsmeer en de Rij, 6 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. De alternatief is de route via de A9. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij Nijkerk 4 na een ongeluk. Daar is de rijbaan weer vrij. De A58 in Zeeland is uh, nog altijd dicht bij Rilland door opruimwerkzaamheden. staat 6 kilometer verder vanaf Knoop het Markizaat. Er is een lokale omleiding. En in het noorden de A32, Leeuwarden richting Heerenveen. Die is dicht bij Wirdem na een ongeluk. Het verkeer kan het beste omrijden via Drachten over de N31 en de A7. Dankjewel, Wijnand. De beste filmmuziek aller tijden. Zometeen bij de KRO. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1 KRO. Goedemorgen Nederland. Wouter Kurperzoek. Oud-staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhuizen van Zanten is de gast. En ze blikt voor het eerst terug op haar turbulente jaren in de politiek. De beste filmmuziek aller tijden. Vandaag met muziekkenner Vic van der Rijt en het ochtendumeur van Koos Postema. Het is zes minuten over tien geweest. Dit is het vervolg van Karo. Goedemorgen Nederland. Ze werd ongevraagd en onverwacht een van de meest opvallende staatssecretarissen van het vorige kabinet, Marlies Veldhuizen van Zanten. Als staatssecretaris van Volksgezondheid werd ze direct geconfronteerd met heftige debatten, demonstraties en twee moties van wantrouwen. Ze heeft nu, ruim een jaar later, voldoende afstand genomen om voor het eerst te praten over die roerige jaren. Mag ik dat zo noemen, roerige jaren? Oh, tuurlijk, ja. ja u bent uh, te gast in onze studio. Uh, een jaar geleden viel het kabinet uh, Rutte 1. U was... Twee jaar staatssecretaris. En eigenlijk heeft u een jaar lang niet zoveel willen praten over die periode. Waarom was dat? Ja, deels ook om mijn uh, opvolger niet voor de voeten te lopen. Dat is uh, een ongeschreven wet. En die, uh, die, die vind ik ook wel heel belangrijk. Maar deels ook omdat je, ik was nog in zo'n versnelling... en zo betrokken op die onderwerpen dat ik zelf wilde dat dat een beetje zijn, zijn beslag kon vinden... en dat ik er zomaar al, uh, al die heftige reacties uh, rustig over kon praten. Maar u heeft ook dat jaar gebruikt om voor uzelf alles een beetje op een rijtje te zetten... van de buitenstaander die zomaar Den Haag uh, in werd getorpedeerd. U was verpleeghuisarts, ja. werd gevraagd om staatssecretaris te worden... en vervolgens belandt u op een soort sneltrein. Ja, ja, het is, uh, als je een beeldspraak gebruikt, het was heel erg blijkbaar een, een andere planeet. En ik dacht, het is uh, een, van, uh, een uithoek van hetzelfde en daardoor werd ik ook gevraagd. Want ik ben gevraagd omdat ik de zorg heel erg goed ken. Um, het, de bestuurlijke kanten daarvan, de beleidskanten. Um, de, de, ik heb heel lang aan de universiteit ook uh, gewerkt... Um, maar iedere keer zelf ging ik terug naar de zorg zelf, omdat ik daar mijn inspiratie vond. En ik heb ook altijd gezegd: als ik er te ver van af ga, dan kan ik het ook niet goed meer vertegenwoordigen. Nee. En dat is waar ik voor gevraagd ik werd dus heel erg van binnen de zorg. En ik kom het binnenhof oplopen en iedereen zegt iemand van buiten. En ik kwam juist van binnen. En ik vond dat zij allemaal van buiten waren. En dat is, een, uh, denk ik, een hele goede metafoor gebleven. Twee planeten. Was u gewaarschuwd daarvoor <gacht> door iemand binnen het CDA... die zei van, uh, het is echt wel heel erg anders in Den Haag? Nou, ik denk uh, dat uh, Den Haag... misschien zich helemaal niet meer zo scherp realiseert... Uh, wat een grote afstand het is. En... Uh, je moet je voorstellen dat wanneer er gesproken wordt over maatregelen... dan wordt er gesproken in termen van doelgroepen en bedragen... en welke partij de afspraak daarvoor gemaakt heeft. Um, en dan was ik daar in, in zo'n ge voorbereidend gesprek... en dan zei ik maar over welke mensen gaat dit nu? Wie moet ik me daarbij voorstellen? Hoe zien ze eruit? Uh, hoe praten ze? Er zijn ook collega's van u die zeggen die afstand is nodig omdat de, je anders niet goed kunt besturen en ja, laat staan harde maatregelen nemen? Um, dat ben ik helemaal niet eens. Uh, ik denk dat het uh, belangrijk is om de relativiteit van individuele gevallen... versus het grotere belang, dat je die afwegingen moet kunnen maken. Maar ik denk dat uh, voor politici, net zo goed als voor dokters geldt... dat. Je moet op een gegeven moment ook de empathie voelen. Voelen wat je patiënt meemaakt. Voelen ook wat de mensen waar je de maatregelen over moet nemen. Had, had u vaak dat gevoel dat er als u in vergaderingen zat... dat u om u heen keek en dacht van... Ja. Het is tegen me gezegd zelfs. Twee, twee keer. Het is in mijn co-assistententijd... toen ik heel betrokken was bij een uh, patiënt... die een levertransplantatie moest hebben. En op een gegeven moment mislukte daar iets. En dat vond ik vreselijk, want het, je wist dan dat die man dood zou gaan. Um, dat de, de assistentarts tegen me zei... als je je dat blijft aantrekken, word je nooit een goede dokter. En in het begin dacht ik, nou, dat moet ik dus afleren. Hè? Ik moet, moet het niet erg meer vinden als er zoiets gebeurt. Maar goed, zo, zo was ik niet gebouwd. Nee. En precies hetzelfde is tegen me gezegd in het PLPGB-debat... Uh, van ja, jij bent er niet voor. voor ja, persoonsgebonden. Jij bent er niet voor om het je aan te trekken wat er met die mensen gebeurt. Jij bent ervoor om die maatregelen te nemen. Maar wie zegt dat dan tegen u? Nou ja, dat, dat, dat zijn dus de, de meer ervaren mensen in je beroep die zeggen dat dat zo hoort. En Wij zien gevallen, dan aan u dat u er te nou, ze, diep en te ze, veel ze, bij betrokken bent in hun ogen te veel, maar ze zien dat ik uh, worstel... tussen aan de ene kant die, het gevoel ervoor en aan de andere kant die abstractie. Maar dat vind ik juist mijn opdracht. Ik vond dat juist altijd heel belangrijk. En daardoor was ik ook uh, halstarrig en zei ik... maar ik wil juist wel die mensen spreken... en ik wil juist wel weten hoe het voelt. Had u op enig moment het gevoel dat bij het CDA gedacht werd van... oeps, hebben we hier wel verstandig aan gedaan... om iemand van buiten naar binnen te halen? Maar die zo gepassioneerd is en zo betrokken. Nee, bij het CDA zeker niet. Want, zeg maar... Nou ja, omdat u gewaarschuwd werd van. Uh, joh, ja. moet nee, maar het was niet uit mijn eigen partij. Oké, okay, dat, uh, dat valt dan weer mee. Nee, nee, nee, nee. nee dat, dat, dat was heel prettig, want het, het CDA is natuurlijk sowieso altijd geworteld uh, in de abstractie terug te kunnen voeren naar wat het voor de, voor de mensen betekent. Uh, en de menselijke maat. Um, dus daar was het veel vaker dat mensen het niet meer gewend waren. Maar zeg maar ook mijn Tweede Kamerwoordvoerders, Margreet Smilde en Sabine Uitslag, die, die waren altijd heel snel zelf ook om, uh, om, om, om die worteling ook te pakken. Dus uh, nee, nee, nee, daar, daar was het juist heel welkom. Ja, u was een volstrekt onbekende voor, uh, uh, voor iedereen in Nederland. En dan opeens zien we televisiebeelden van een vergadering waarbij u de voorzitter letterlijk uh, de mond snoert. U legt ja. met uw hand ja, op de mond ja. van de voorzitter omdat u onderbroken werd. Ja. Het was echt een ja. totale ja, faux pas. Een verrassing, hè? Ja, het nou, was een zeker een faux pas. Fout. Ja, nou, een verrassing ook voor de TV. Het was zeker een faux pas. Um, ik legde niet mijn hand op haar mond. Um, nou, het zat wel in de buurt. Ja, het zat van in de buurt. Ik, ik, ik, ik hief mijn armen omhoog met zo'n gebaar van... Laat me, geef me de ruimte. He. Het was namelijk ook mijn rechterarm. en Die ging naar de ambtenaar die naast me zat. Maar die, die dook die op tijd weg. Dus het waren twee handen. En ik, ik, uh, Op dat moment hadden we het allebei niet gemerkt. Uh, want anders zou uh, Pauline Smeets... Was voorzitter de vergadering wel hebben stilgelegd. Natuurlijk. Oh, ze kijkt wel verbouwereerd. Ze kijkt verbouwereerd. Van wat bedoelt ze... Maar het is heel duidelijk dat ze op dat moment zich realiseerde dat, dat ik met niet op haar gemunt had, maar, zeg maar. De, de, de, ja. Toch even, wat gebeurde er dan op dat moment? U raakte geïrriteerd? Of er was toch iets. U wilde ter... niet onderbroken worden. Ik wilde op dat moment mijn verhaal kunnen doen. Ik, ik had een uh, eerste termijn net uh, uh, achter de rug aangehoord, waarbij de Kamerleden, in de eerste termijn mogen de Kamerleden hun inbreng doen. En dan zit je daar als bewindspersoon te luisteren. Uh, en dan mag je niet meteen reageren, anderhalf uur. En er waren hele persoonlijke dingen gezegd. En ook dingen die helemaal niet waar waren. Um, en in de politiek moet je het geduld opbrengen... om die anderhalf uur dat over je te laten zeggen. En er was natuurlijk ook een publieke, hè, groot publiek bij. En, die, die en waren onrustig. via de voorzitter praten. Altijd. En via de voorzitter praten. En op een gegeven moment oké okay, was dat klaar. En toen dacht ik, hè, hè, nu kan ik gaan vertellen dat dat en dat niet klopt. En dat dat niet waar is. En... En toen had ik net drie zinnen gezegd. En toen was er iemand in het publiek. Er waren heel veel mensen met, met handicaps in het publiek. En die, die maakten een geluid. En toen werd het wat onrustig. En toen onderbrak de voorzitter. Uh, en toen zei ze, ik wil even dat het publiek rustig En toen zei ik, ik, ik maak zelf uit of ik gestoord word of niet. Want ik voelde me helemaal niet gestoord door dat geluid. Dus ik zei, laat me nou. Want ik wilde gewoon nu eindelijk naar anderhalf uur reageren. En dat liep toen helemaal anders. Um, ja. ja. Was dat het moment waarop duidelijk werd dat u als buitenstaander... nooit een insider zou worden? Um, ik, ik, ik denk het niet. Um, Omdat de regels gewoon te strak en te haags Nee, ik, ik, ik maar... denk dat, dat um, als, als ik langer had uh, uh, kunnen wennen aan... De, de, dat, dat media aspect, dan was ik voortaan op mijn handen gaan zitten tijdens een debat. Dat mijn handen niet omhoog kunnen gaan om iets. Maar het was niet uh, alleen tegen ja. de media. Dat dat een motie van wantrouwen was een gevolg van dat u te vrij vrijpostig had gesproken tegenover demonstranten? demonstrant op het nee, nee, nee, nee. Oh, dat is helemaal niet waar. Um, de eerste motie van afkeuring, er zitten nu al verschil, verschillen, ja. maar het klinkt wel stoer. Uh, een motie van wantrouwen. Uh, de eerste motie van afkeuring had heel duidelijk te maken met het beleid. En op zich is dat niet gebruikelijk dat je een motie van afkeuring tegen beleid doet. Uh, maar dat was de eerste. De tweede was uh, die een, een, een afgeleide van de demonstraties op het plein. En daar ging het over het persoonsgebonden budget. En ik had voortdurend in het praten over het persoonsgebonden budget gezegd... u verliest niet uw recht op zorg. U verliest niet uw recht op zorg. U verliest niet uw recht op zorg. Bij de radio, bij de televisie, in de krant, iedere keer. Maar ook over. tegen die demonstranten? En ook tuurlijk tegen de demonstranten. En die waren hartstikke emotioneel, waren mensen aan het huilen. En uh, Pieter Hilhorst was toen de, de moderator op het plein... en uh, die, die heel, hij gaf mij ook zijn, zijn microfoon op het moment, moment, omdat ik met die mensen wilde vertellen: je bent ongerust, maar het, het is niet nodig. Uh, laat me je uitleggen in jouw situatie. Allemaal mensen met hele zware beperkingen in rolstoelen, ja. waarvoor die, uh, die, die uh, beperking op dat moment helemaal niet zou gelden op termijn. Maar ze waren, ze waren heel Bang ongerust en angstig, Bang ja. En angstig. En ik wilde, en dat. Ik kon helemaal niet op dat plein. Ik wilde in één beweging wilde ik proberen om die mensen al te troosten... tot rust te brengen, wat mijn rol niet was. Want ik moest gewoon gaan staan daar. En u moest beleid verdedigen. Beleid verdedigen, wat ik ook kon verdedigen. Maar goed, uiteindelijk, um, veel, veel later was daar de, dat debat. En uh, toen zei ik Renske Leijten, die zei... Uh, maar u hebt op het plein gezegd, uh, u verliest niet uw zorg... En daarmee bedoelend, je mag de eigen regie blijven voeren. In ieder geval, het, was een, het ging om, om woorden. En uh, ik, ik weet nog dat ik toen gezegd heb, uh, ik denk het niet... want ik heb voortdurend gezegd, je verliest niet je recht op zorg... je indicatie blijft bestaan... Maar het kan best zijn dat ik één keer heb, heb me heb versproken. Ja, dat heeft u ook toegezegd. Dat heb ik toegezegd. Toen, ja. ik, zei, ik, ik weet niet of het waar is. Misschien heb ik wel een keer een woord weggelaten. Maar dat heb ik in ieder geval dan. Weet je, in de, in de emotie van dat moment. En ik zei ook tegen Weet jij, als het zo heftig is. nog precies welk woord je hebt gebruikt. Um, maar als ik het twintig keer heb gezegd. dan heb ik me misschien één keer in een kortere zin uitgedrukt. En. Toen werd dat, uh, ja, Steek dat groter. ging rollen, weet je, dat ging, ging rollen. Er was ook een enorm emotioneel debat. En dat werd toen die tweede motie van afkeuring, omdat die, die ene verspreking, achteraf had ik niet een verspreking gedaan, hè, het filmpje terugkijkend, hoorde ik van een andere journalist, dus het was ook niet waar. Maar dat werd toen die tweede motie van afkeuring. Maar het was absoluut niet op de inhoud. Het, het, het, het was ook niet op dat ik daar expres iets verkeerd had gezegd Vier, of wat dan ook. maar dat niet. u tegen in Den Haag? Dat, dat... was een heel moeilijk moment. Het, het moment van het handje ook, weet je, in een heel belangrijk debat. Dat het moment dat ik één seconde iets, iets van een gebaar, en dan die seconde knippen, en dan die seconde laten zien aan mensen met een ander verhaal erachter. Ja, dat vond ik uh, volksverlakkerij. Uh, het handje, de, die beelden vond ik echt volksverlakkerij. Uh, ah, die wat wat die motie een... van de afkeuring betreft, dat vond ik echt politiek op zijn, op zijn slimst. Maar ik verwijt u ja. dus de media, de Haagse media, dat ze nee, niet allemaal. Te kort knippen en. Nee, een nee, verkeerd nee, nee beeld helemaal van de niet allemaal. Schetsen? Maar toen. Dat ja, was een belangrijk moment. Dat, dat, ja, dat handje, dat heb ik toen, toen uh, gezien als een van de dingen die die heel veel aandacht krijgen, terwijl ze het eigenlijk niet waard zijn... en die ook iets betekenen uh, en de beelden oproepen die helemaal niet echt zijn. Um, en dat is een aspect van Den Haag waarvan ik dacht... oeh, wat gaat daar veel verloren. U volgt uw opvolger, neem ik aan, ja. op de voet. Uh, de nou, op thuis, de voet, neem dat ook helemaal nou, ja, u niet. U leest wel <laughs> in de kranten ja. wat hij besluit. En opnieuw die pgb's, de gemeenten die daar een belangrijke rol in moeten gaan spelen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik was uh, heel enthousiast over de decentralisaties naar de gemeente. Omdat in de gemeente je uh, alle verschillende geldstromen... bij elkaar kunt uh, laten komen. Je kunt daar zorgen dat er niet meer dertig professionals... in één gezin komen waar uh, problematiek is. Uh, maar eentje die de baas is... en die dan ook oh, de hele pot met geld bij elkaar uh, gaat doen. Nou, geweldig. Um, het PGB, uh, heb ik steeds gezegd, regel dat alsjeblieft voor de decentralisatie. Uh, op twee hoofdpunten. Ten eerste, zorg dat er geen contant geld meer naar rekeningen gaat het, is het vouchersysteem. Um, en zorg dat, de, uh, dat het helder is waar je de grens legt voordat de gemeente. Want anders gooi je het over de schutting. En. Um, je ja, zijn... bedoelt, de gemeenten moeten het ook wel daadwerkelijk ja, dan... aan die PGB's uh, nou ja, besteden? Als, als, als, als ja, dan krijg je dat je in, in 814 gemeenten hebben geloof ik of 418. Dus, uh, 406. 406 dat inmiddels. Dat was opgezond. Ja, uh, 406, dat het daar allemaal uh, heel onoverzichtelijk wordt. En de, de PGB-houders hebben een, een snoeigoeie uh, belangenvereniging per saldo. Hele goede voorzitter, Aline Saars. Um, en voor die is het om het landelijk te overzien en te onderhandelen... veel makkelijker dan met natuurlijk uh, meer dan 400 gemeenten. Dus wat dat betreft hoop ik dat het helder is voordat het de, dat wordt. Uh, want die onrust, uh, die heb ik gezien, die, die, die treft mensen zo persoonlijk... dan moet je zorgen dat dat niet nog een keer gebeurt. Zegt u terugkijkend op uh, die periode als staatssecretaris in het kabinet... een uh, kleine twee jaar dat er eigenlijk twee min of meer kansloze staatssecretarisschappen zijn. Die van justitie, die over asielzoekers moet oordelen. En die van volksgezondheid, die over ja, de gezondheid letterlijk van mensen gaat. Hey, hoe... Ik denk wel dat... Um, uh, de, je de, kunt het de... huis niet goed doen. Uh, nou, je moet niet populair willen worden. Um, maar dat, dat gold, oh. denk ik, voor het hele vorige kabinet. Zeker ook voor die minister die zo dapper was... om die betaalbaarheid en duurzaamheid op de agenda te zetten. Want we hebben zeker het eerste jaar vooral voorbeelden gebruikt van hoe de, hoe de groei van de gezondheidszorg... bijvoorbeeld het hele dossier onderwijs en sociale zaken op gaat eten... Je moet niet populair willen worden, maar ik denk wel dat het heel goed zou zijn als de grote hervormingen in de langdurige zorg, waar zoveel pijn is, dat uh, dat, dat ook een, een uh, zwaar staatssecretariaat is. En dat is het gelukkig ook, want je hebt een hele goede samenwerking met deze minister. Dus ik, ik heb dat toen heel plezierig gevonden. Zou u het weer doen met de kennis van nu? Dat kan kan nooit, hè? dat is een vraag. Je kunt niet terug in de tijd. Maar is er uh, soms een moment of gevoel van spijt geweest? Nooit. Wel dat het soms heel pijnlijk was... en sommige momenten voelde als... Als ik een negatieve pers kreeg over iets, vond ik dat heel onrechtvaardig, omdat ik zelf juist vond dat het heel goed was. U las of soms alles? werd ik geprezen en dan dacht ik van ja, maar dat heb maar ik helemaal u, u niet gedaan. U volgde alles wat er gezegd werd? Uh, uh, nee, voor nee, nee, nee, nee, nee, maar ik kreeg wel, zeg maar, ik, ik vroeg wel aan de mensen omheen, me de woordvoerders, van knip even uit wat ongeveer dat gezegd er. wordt, want dat, dat is wel de bodem waarop je je verhaal moet doen. Wat zou nu uh, achteraf het belangrijkste advies zijn? aan alle nieuwe staatssecretarissen, ministers die aantreden... en die misschien ook van buiten komen. Uh, of misschien zelfs een uh, toch, advies aan, ook aan de mensen die, in, ja, die daar zitten. die daar zitten, juist ook misschien. Juist vast te houden ook aan de mensen waar het om gaat. Want je, je kunt wel op een heel abstract niveau gaan praten... over maatregelen en bezuinigingen en doelgroepen... maar uiteindelijk de mensen die daarachter zitten... Daar gaat het over en daar komt de pijn ook terecht. En je moet, vind ik, hun, hun uh, in de ogen kunnen kijken. Uh, iedere keer dat je iets hebt gedaan, moet je durven. Ja, Wat doet u tegenwoordig? Ik ben met deze dingen natuurlijk aan de gang. Uh, het is wat makkelijker in, in, zeg maar, om, om bestuurlijk bezig te zijn dan uh, in de politiek. Um, en met name uh, ben ik natuurlijk toch, uh, toch een beetje in het zorgveld. Want daar ligt mijn hart en daar ligt ook uh, zeg maar mijn kunde... Een maar in ieder geval als, buiten, het, buiten, buiten het, uh, het publieke, omdat ik mijn privacy wel... Ik heb wel gemerkt hoe ontzettend belangrijk privacy is als je ja. hem niet hebt. Een terugkeer als verpleeghuisarts is uitgesloten? Of? Dat was al, was, zat al een beetje al een, een punt ja. achter. Hè? Ik, heb, ik heb het wel altijd erbij gedaan op de momenten dat ik in besturen zat... of aan de universiteit, omdat ik mijn wortels... Uh, uit mijn eigen wortels wou putten. Maar het verlies van privacy is natuurlijk wel heel erg bezwaarlijk. Als je, uh... Wat vindt u daar zo zwaar aan? Uh, nou, uh, dat mensen je herkennen, dat mensen anders kijken. Mensen denken dat je een publiek iemand Men... bent... en een bekende Nederlander, zeg maar. Mensen willen met u in discussie. Waar ja, dan ook in of, of, of uh, letten anders, uh, lette anders op me. Dank u wel. Margie Alsjeblieft. Veldhuizen van Zanten. Alsjeblieft. Zometeen de beste filmmuziek aller tijden. Maar nu eerst het ochtendtumeur van Koos Postema. De wolf in je gebit. Daar moest ik nou aan denken toen die dode wolf gevonden werd bij Lutthelgeest. Wolf in het gebit was een allesverwoestende tandziekte... waar ik lang geleden in mijn kindertijd van hoorde. Trouwens, lupus was ook zo'n verschrikkelijke kwaal van toen. Lupus, Latijn voor wolf, was een tuberculeuze ziekte... om zich heen vretend in het gezicht van de mensen. In onze straat woonde een lupusleider... met zo'n paarsrode grote vlek in zijn gezicht. We renden weg als we hem aanzagen komen. Twee aandoeningen waar je nu gelukkig niks meer van hoort. De wolf wordt trouwens weinig opgewekt beschreven in het woordenboek. Een paar uitdrukkingen, eten als een wolf, iemand voor de wolven gooien, een wolf in schaapskleren. Blij was de mens kennelijk nooit met de wolf, behalve dan nu, vandaag, de biologen die de wolf nuttig vinden voor het evenwicht in onze natuur. Als zo'n wolf maar niet bij de kinderdagverblijven komt, schreef een bezorgde moeder in de krant. Je moet er niet aan denken, een wolf bij die kleintjes. We hebben nog maar net de pedofielen daar in de smiezen, krijg je dit weer. De wolf heeft en houdt, denk ik, een negatief imago. Ondanks Kevin Costner en zijn trouwe, zelfs dansante filmwolf en ondanks Dolfje Weerwolfje. Toch ken ik een hele aardige wolf. Je ziet hem tegenwoordig in een stercommercial, als hij tegen een paaltje, geheten een Amsterdammertje, opbotst. Die wolf heet John. John de Wolf. Hij was een Feyenoordspeler... die niet alleen tegen Amsterdammertjes opbotste. Maar de wolf viel nooit aan. Hij verdedigde met alles wat hij had en tot bloedens toe. Maar hij was en is aardig, die John de Wolf... En zelfs aaibaar, die wolf. Alleen niet voor mannen. En dat zei Koos Postema morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan.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 We hadden nu graag willen praten met muziekkenner Vic van der Rijt... over zijn favoriete muziekkeuzes als het gaat om filmmuziek. Maar helaas kunnen we hem niet aan de telefoon krijgen. Ik kon u wel vertellen dat hij een aantal hele interessante keuzes had. Ook wel bekende. Maar goed, dat gaan we dus uh, niet horen. Zondag kunt u wel luisteren dus naar Caro's Nacht van de Filmmuziek. S'nachts te beluisteren op de radio. Tot zover... KRO, goedemorgen Nederland. Zometeen hier op Radio 1 gaat Naida verder met lijn 1 van de NTR. Naida, goedemorgen. Waar ben je? Goedemorgen Wouter. Ik sta in Amersfoort. En het is hier prachtig weer. En we gaan het hebben over het feit dat met dit prachtig weer... ook een heleboel wannabes onze fietspaden onmogelijk, onveilig maken. Ze dus, uh, shees voorbij en niet zonder gevaar. Dat zagen we afgelopen weekend weer. Ja, en de vraag is, wat doen we met deze levensgevaarlijke wannabes? U hoort het zo meteen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Uit het museum in België zijn vandaag tientallen kunstwerken gestolen, waaronder een schilderij van de bekende Belgische schilder James Enzor. De totale waarde van de roof uit het museum in Ukkel wordt geschat op 1,2 miljoen euro. Een jongen van 16 is vannacht overleden nadat hij uit een opblaasband werd geslingerd. Die werd voortgetrokken door een speedboot. Dat ongeluk gebeurde gisteren bij Den Oever, bij de Afsluitdijk. Volgens de politie sloeg de jongen tegen de kade of een paal. En daarbij raakte hij zwaar gewond. Later overleed hij.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 NTR, lijn 1. Hier is Naida Orange. Ja, elk jaar tijdens de Tour trekken wielrenners erop uit... om hun grote helden uit de Tour na te doen. Dit zorgt voor overbezette fietspaden in ons land. Aan de ene kant hebben we de bejaarde fietser... die met 10 kilometer per uur geniet van het groen. En aan de andere kant hebben we de wannabe wielrenner... die met 35 km per uur voorbij komt chasen. Niet zonder risico. Dit weekend is er een vrouw overleden na te zijn aangereden door een wielrenner. Ja, en dat is niet het eerste slachtoffer en waarschijnlijk ook niet het laatste. Wat kunnen we doen aan de overlast die veroorzaakt wordt door wielrenners? Laat het ons weten. 0800 1121. Twitter kan naar hashtag lijn1 ouderwets. E-mailen kan nog steeds lijn1 at Dit is Lijn1. Met dem Rad, met dem Rad, Kamerad, met dem Rad, Kamerad, geht's hinaus. Met dem Rad, met dem Rad, Rad met dem Rad, Kamerad, mit dem Rad, Kamerad, geht's auch nach Haus. Über Berge, über Täler schaut hin, dein froher Blick, ohne Kilometerzähler, dazu noch mit Musik. Je hoort een Duitse loflied op het rijwiel. Ja, fietst u graag op uw gemak door ons mooie landschap. En heeft u genoeg van die voorbij schezende amateurwielrenners. Wat is volgens u de oplossing? Laat het ons weten. 0800 1121. Ik praat er zo over met mijn gasten in de bus. En dat zijn... Uh, Ton Hendricks aan de telefoon, zo meteen van de ANWB, in de bus Arjan de Vries van de Nederlandse Tourfietsunie, dat is de sportbond voor de fietsers. Rob Stomphorst van Veilig Verkeer in Nederland. Maar eerst ga ik naar Ton Hendricks van de ANWB. Goedemorgen meneer Hendricks. Goedemorgen. Ja, zijn die Nederlandse fietspaden nog wel geschikt voor wielrenners? Nou, daar kun je ergens aan twijfelen, ja. Het is allemaal wel een beetje krap op het ogenblik. Het geldt overigens niet alleen voor die uh, fietspaden waar recreatiefietsers op zitten, maar ook in, uh, in de steden. Het fietsen neemt enorm toe in Nederland, gelukkig maar. En uh, ja, de, de infrastructuur is niet echt meegegroeid. De infrastructuur is niet meegegroeid? Nee, de fietspaden die zijn niet breder geworden naarmate er ook meer fietsers zijn gekomen de afgelopen jaren. Ja. En dat is jammer. En wat is er dan nog meer mis met die fietspaden van ons land? Nou, wat ik zei, vooral de ruimte die. Uh, kijk, de fiets wordt steeds belangrijker in het verkeer, maar ook recreatief gezien. Er gaan steeds meer mensen fietsen. En dat is een hele goede zaak. Of je nou hard fietst of langzaam fietst, het is gewoon goed dat er gefietst wordt. En uh, de fietspaden die zouden daardoor ook wel wat uh, breder moeten worden, omdat je daardoor ook meer inhalende fietsers krijgt. Ja. Eh, als er de ruimte niet mee dan uh, ontstaan er irritaties. Nou, daar zijn we de afgelopen dagen van geweest. En heeft, Het is inderdaad een bejaarde vrouw uh, dood ge, uh, doodgereden door een wielrenner afgelopen weekend. Heeft u al aangegeven als ANWB? Want u bent toch degene die ook een beetje voor ons in de gaten houdt... hoe dat zit met die capaciteit van die fietspaden in Nederland. Heeft u bijvoorbeeld aan de politieke aangegeven? van Jongens, het wordt toch echt tijd dat we ervoor zorgen dat er meer fietspaden komen in ons land? Ja, we hebben dat diverse keren in gesprekken met politici aangegeven... Maar ja, het besef is uh, nog niet uh, heel breed gedragen En daar wordt het wel tijd voor. Want er zal toch wel een duidelijke, uh, een duidelijke verandering moeten plaatsvinden. Uh, die, uh, die, dus meer ruimte voor de fiets uh, in de stad. Maar ook op recreatieve paarden. Dat is ja. hard nodig. En als u zegt meer ruimte voor, uh, voor de fiets, voor de fietser. Denkt u dan, ik ga maar meteen even naar de oples, oplossingen. Ja. Betekent dat voor, als ik gewoon even mijn boodschappen wil doen. Moet ik dat kunnen doen op hetzelfde fietspad naast zo'n wannabe wielrenner? Of zouden er twee verschillende ja. fietspaden moeten komen? Nee, er moeten niet twee verschillende fietspaden komen. Dat lijkt me helemaal geen goede zaak. Uh, in principe moeten die fietsers prima over hetzelfde pad kunnen gaan. Alleen kun je je afvragen of de racefietsers en de gewone fietsers... nou op dezelfde momenten daar moeten fietsen. Of dat ze daar... Uh, uh, ja, of dat je meer rekening met elkaar houdt daar waar het nodig is. En dat, er zijn heel veel oplossingen nog te vinden... zonder dat je nou meteen overgaat naar extra paden voor de verschillende groepen. Dat lijkt me niet wensig. ja En dat rekening met elkaar houden in de praktijk valt erg tegen. In de bus Arjan de Vries van de Nederlandse Tourfiets-Unie. Wie vertegenwoordigt u, meneer de Vries? Ik vertegenwoordig uh, de grootste wielersportbond van uh, Nederland... Uh, met 55.000 leden en uh, meer dan uh, 550 verenigingen in het land. En wie zei dat? Kunt u een, een profiel schetsen ja, van uw leden? Over, over het algemeen zijn dat uh, uh, mannen uh, van 48 plus. We hadden het er net al over. De <laughs> wannabe plus. mannen, en die nog één graag... willen laten zien dat ze hard kunnen fietsen. Nou, dat ze in ieder geval uh, uh, na hun uh, uh, voetbalcarrière of uh, uh, wat iets meer zijn. Uh, op die fietsstappen. En uh, dat gaat niet altijd om hard fietsen. Dat is ook wel een, een misverstand. Uh, dat gaat vooral om met elkaar samen uh, fietsen door het land. En ook genieten van de Nederlandse natuur. Uh, het hard fietsen tegen elkaar fietsen. Dat is echt een ander shipieter. Maar ze spelen wel een pelotonnetje met elkaar. Nou ja, er gaan, de gaan uh, inderdaad. Je ziet het in het weekend. Op mooie zonnige dagen zie je uh, uh, groepen uh, fietsers uh, door het land. Die uh, kennen we allemaal. Je ziet ook veel meer door de week dat mensen op die racefiets stappen. Ik moet ook zeggen, we worden met elkaar ook jonger. Want die 50, 48-plussen is veel jonger dan, dan een generatie hiervoor. Dus we blijven met elkaar ook langer op die racefiets zitten dan, dan vroeger. En dat is wel iets wat er verandert uh, in Nederland. En inderdaad moeten we daar met elkaar naar kijken wat dat teweeg brengt. En, en irritaties die er zijn, zouden we met elkaar moeten aanpakken. Wat voor irritaties komt u tegen? Wat voor irritaties hoort u? Nou, je, je, je, kijk, je, je, je merkt dus dat mensen uh, uh, zich storen aan die wielrenner die hard gaat. Die gaat, uh, die gaat harder dan, uh, dan uh, die oude fietser die op, uh, op zo'n stalen uh, rots uh, rondrijdt. Uh, dat mensen, doordat het drukker wordt uh, op de fietspaden, zich... Uh, uh, beroep op regels die er zijn. Uh, mensen die zich niet aan regels houden, die, die worden dan uitgescholden en gaan ze weer door. Groepenfietsers, die, die worden veel te veel bejegend met van ja, jullie schelden, jullie roepen, jullie schreeuwen, maar terwijl ik weet dat groepenfietsers ook de aandacht vestigen op uh, dat ze eraan komen en dat ze ...ouderen die op het fietspad fietsen waarschuwen met geluiden en met een bel... ...van hé, ik kom eraan en, en, en laten we met elkaar zorgen dat, die, ja. dat dat goed gaat. Ja, en dat zeggen ik kom eraan leidt ook wel tot irritatie. Bel er aan de telefoon. Ralf, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dat is nou juist precies de kern. Wat begint hij goed mee? Het mankeert aan deze fietsers vaak van alles. Ze hebben geen eens een bel. Je zou een bel verwachten, maar dan gaan ze brullen. Bovendien, het gaat vaak niet zo vriendschappelijk hoor. er worden ook flink gescholden vaak en dan... Maar dan denk ik, je hebt helemaal geen rechten op. Het is, het is uh, ik noem het ook vaak spookfietsers, als ze van de verkeerde kant komen. Dat zie je ook steeds meer, hè? dat mensen uh, op, de, op één, één richting rijden... en dan gewoon maling hebben aan die regel en dan met volle kracht aankomen rijden. Dan denk ik, man, ga, ga naar Zandvoort of, of weet ik waar je naartoe... maar, maar ga niet op, op een openbare weg dit soort gedrag vertonen. Ja. En dat is niet alleen op de weg, het is ook in de bossen. Want fiets... dat, dat... Ralf, fietst u zelf veel? Ziet u veel op de fiets? Ik zit ook op de fiets, ik zit in de auto en ik wandel veel. Dus ik, ik doe alle drie de dingen en ik, ik merk dus dat het, dat het gedrag, ja het dat, dat hoort ook in het ik. want het is vooral de laatste jaren is dat toegenomen, ook in de bossen. En je ziet, dat komt ook weer de gebrek aan controle, zowel op de weg voor de politie als in de bossen door boswachters. Nou, een, een jaar of acht in Etteleur, daar heb je heel veel bossen en ik heb ja. al die acht jaar nog nooit een boswachter gezien. En, en je ziet wel hoe die fietsers met name een klosses met een rotvaart en boel aan God rijden en, en, en overal lak aan hebben. Wat, hoe zien die fietsers eruit? Kunt u ze omschrijven? Nou, die zitten vaak natuurlijk met die met die fiets, met die, met die pakjes aan en die helmpjes op. En, en zijn het mannen? Ze... Wat zeg je? Zijn het vooral witte mannen van 50 plus? Ja, het zijn, het zijn voornamelijk mannen natuurlijk. <laughs> uh, jongeren, maar ook, ook middelbare die, die dan een soort tweede jeugd aan het beleven zijn. En dan ook dan, dan ja. ze op zo'n fietsen. Dan... Maar het is niet alleen in de tijd van de Tour de France hoor, het ja. eigenlijk het hele jaar door. Dus ja, dat was ook mijn vraag, is het... maar ziet u het nu meer, omdat nu de Tour gaande is, is, ziet u ze dan veel meer dan de rest van het jaar? Nou, het is ook het jaargetijde. in de zomer ja. dan trekt dat veel meer aan en in de wintertijd wordt er ook gefietst. Maar ze doen het eigenlijk het hele jaar door en, en op, op, op, op vaak onverantwoorde manier over de weg rijden. Op, Helder. Ralf, even, even tot slot, hoe oud, hoe oud bent u zelf? Ik ben 73. 73? En wat doet u om uw ja. tweede jeugd te herbeleven? <laughs> nou, maar ik was, ik, ik pak oh inderdaad ook de fiets, een normale fiets. Waar ik ook een normale, normale fiets. fiets? Ik heb ook vroeger, toen ik nog in Den Haag woonde, dan hadden wij ook de Tour de France. In, in de tijd van de Tour de France, als jongetjes van, van 14, 15. En dan reden we in de duinen, de, de etappes, de bergetappes. Ja. Maar dat, ik bedoel, dat, dat ging allemaal toch heel goed. Heel goed. Dan, en dan toch een nu. Een beetje, beetje meer fatsoen, dacht ik, dan de mensen nu. Meer fatsoen dan de mensen nu. Dank je wel, Ralf. In de, nou, ik laat u toch eerst even reageren. De man die de, al die 50-plussers die hun, uh, voor dit, uh, hun tweede jeugd uh, herbeleven... Uh, zich uitleven op die fietspaden, Arjan de Vries. Ja, kijk, één, één opmerking van deze meneer, die trok mij aan. Hij, hij zei van, op een moment ben ik fietser, op ander moment ben ik automobilist... en dan wandel ik met mijn hond, of wat zei hij, weet je. En dat... Dat triggert mij wel, want dat ben je ook. Op een gegeven moment ben je fietser en op een volgende moment zit je in de auto... en dan, en dan uh, zit je op je mountainbike in het bos. Kortom, mijn stelling is, ga nou niet één, uh, één doelgroep van, van, van de irritaties uh, de dupe maken... en probeer dat met elkaar uh, aan te pakken. Want je, bent, je behoort niet tot één doelgroep. En wat, ware, wat waar is, is dat het simpelweg drukker wordt. Oké, okay. Van Veilig Verkeer Nederland in de bus Rob Stomphorst. U bent degene die weet hoe veilig onze, onze fietspaden zijn, onze wegen zijn. Zegt u het maar. Ja, we hebben er al wat, wat over gehoord. Ook van uh, Ton Hendricks van de AWB. Hoe hij erover denkt. Dat, uh, ze zijn, hij gaf aan dat ze zijn smal zijn op veel plekken. En dat, dat is ook zo. Uh, daar zijn we het helemaal mee eens. En uh, wat je eigenlijk zou moeten bekijken... dat gebeurt op dit moment ook bij, uh, bij heel veel gemeenten. Die, uh, de wegbeheerders, zeg maar, die zijn dat aan het bekijken. Om, om na te gaan of het niet uh, beter zou zijn... om bijvoorbeeld fietspaden uh, ook één richting verkeerd te maken. Dat je ze dan twee zijden van de weg aanlegt. Uh, je moet ze ook weer niet heel breed gaan maken. Want dan krijg je natuurlijk weer het gedrag van dan gaan ze met z'n zes al naast elkaar fietsen. Ja. Of dat nou scholieren zijn, of dat nou ouderen zijn, of, uh, of de toerfietsers. Uh, dus je moet het niet uitlokken dat, dat je met heel veel naast elkaar gaat fietsen dan. Maar die één richting, dat zou wel een hele uh, aardige oplossing kunnen zijn. Arjan de Vries? Nou ja, uh, uh, wat belangrijk is vind ik, en, en daar uh, zetten wij toe aan, is met elkaar eerst maar eens uh, goed onderzoek doen. He, want wij, we kunnen natuurlijk hier uh, zomaar een aantal uh, oplossingen naar voren brengen. En uh, dat kan het ook zijn. Maar ik wil niet zeggen dat je daarmee uh, irritaties in Nederland uh, mm -hmm. afdoende oplost. Dus ik vind het wezenlijk, en de NTVU zet daartoe aan, samen met de stichting SWLV... Om te kijken van wat, is nou, wat gebeurt er nou werkelijk en hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat die irritaties uh, op die manier uh, opgelost worden. Want voor je het weet voel je wat anders in wat weer andere irritaties. Voordat we nou nog meer oplossingen gaan heren ga ik even naar een beller Henk Swinkels, zelf wielrenner. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Ik ben Henk. Zegt u het maar. Nou wielrenner, ik, ik ben inmiddels 66, ik ben geen echte wielrenner, maar ik heb wel een racefiets en ik ga ook af en toe door de duinen. En dan fiets ik best wel af en toe hard. Maar om te beginnen wil ik eventjes uh, inhaken op uw eerste opmerking toen de uitzending begon... dat mensen konden reageren op de overlast die wordt veroorzaakt door wielrenners op de fietspaden. Mm -hmm. Dan zeg ik, ja, dat is al behoorlijk tendentieus. Want die overlast die wordt uh, misschien wel eens veroorzaakt door wielrenners... maar voornamelijk door de oudere mensen die daar fietsen. Die, die veroorzaken ook die overlast. Och, want op het, de bejaarder... daar, op, het moment, op het moment dat ik daar fiets op mijn racefiets ja. en ik wil passeren... Dan gebruik u mijn belletje, of ik doe. hallo, goedemorgen dames, wilt u even opzij gaan? Ja. Dan kijkt ik eerst om naar links. Vervolgens, als je naar links eh, omkijkt, gaat je fiets in naar links. Er wordt een hele fietspad geblokkeerd en kan niet in de land. Ja. Mensen die veroorzaken met veel overlast. Jeetje, wat erg. Dus eigenlijk dus... moeten die bejaarden gewoon weer terug achter het geranium. Nou, nee, dat hoeft ook niet. Want ik ben zelf 66 en ik kom ook graag in de, in de, in de, in de duin om daarvan te genieten. Maar de... gewoon een beetje normaal reageren en gewoon ja. netjes opzij, dan maar... is er niks aan de hand. Maar maar u zegt niks aan de hand, maar dat is nou precies wat er aan de hand is. U heeft als fietser, als uh, amateurwielrenner, last van die bejaarden, mensen die naar links kijken en dan meteen gaan slingeren met hun fiets. En die bejaarden hebben last van ja. u. Heeft u een vraag voor u? Heeft u een bel op uw racefiets? Jazeker, jazeker. U heeft een bel? Ja, absoluut. Ja, oh, dus ja, u kunt ja. gewoon bellen, ja. u hoeft niet te roepen dames ja, opzij. Ik, uh, moet, ik sta toevallig in mijn schuur. Hoor je je ik hoor bel. hem. Dat is een goede bel. Ja? Dit, ja. Is, dit is mijn racefietsbel. <laughs> en ik heb ook een mountainbike, die langs en staat ernaast. En Hoe klinkt steen. die? <laughs> ja, die hoor je bijna niet, die bel. Ja, maar daar gaat het ook niet mee. Op, daar gaat niet zo hard mee. Je okay. <laughs> dankjewel, Henks Winkels. dankjewel. En fietsveilig zou ik zeggen. Terug naar de bus: Arjan de Vries van de Nederlandse Toer Unie. En Rob Stomphorst van Veilig Verkeer in Nederland. Die waren al bezig hier met de oplossingen. Nog meer oplossingen? Veilig een keer in Nederland, Rob. Nou ja, heel veel uh, zit natuurlijk in gedrag. Hè. De meeste ongelukken in het verkeer. Uh, Arjen zei het net ook: je hebt allemaal verschillende rollen in het verkeer. Die wisselen af en toe. Hè. Dus de ene keer ben je automobilist, en de andere keer ben je weer fietser. En, ja. uh, uh, het, het lijkt wel zo alsof je, als, als je in de auto zit en je bent automobilist, of je dan zegt: die fietser zit hem in de weg. He, de, iedereen heeft dat. Hè. En ja. Andersom, als je een andere rol hebt, dan, dan zitten die auto's weer in de weg. Ja, ik doe dat wel. Dus ook, het hoor. is altijd wat. Hè. En, uh, maar het is gewoon een kwestie: ja, die, iedereen kan zich die rollen voorstellen. Meeste, misschien scooters wat minder. Maar de meeste mensen ja. kunnen zich inleven in die rol. En het gaat vooral om rekening houden met, met elkaar. Ja. En dat leren wij al in aan kinderen van hele jonge leeftijd op de basisschool. Daar beginnen we daar al ja. mee. Met, uh, maar goed, als we toch doden vallen, dan ja. hebben we nog steeds een probleem. En ik ga even naar de, de ANWB-meneer Tom Hendricks. Hangt nog aan de telefoon. Ja. Is het misschien ja. een oplossing om te zeggen, we moeten tijden hebben van zo laat tot zo laat de amateur wielrenner op de fietspaden... en op alle andere momenten de am amateur wielrenner van, af van die fietspaden. Is dat een oplossing? Nou, nou nee, dat denk ik niet. Het, we moeten niet over naar, naar extra regels. Dat, dat zal niet zo goed werken. Zeker niet in deze zin. Zoals je ze nu voorstelt. Uh, het gaat er wat, wat Rob, ook al, Rob Stompers net ook al zei. Het gaat om dat je rekening houdt met elkaar... En voor een, uh, iemand die snel op zijn racefiets wil... die doet er gewoon verstandig aan om niet op een zomerse zondagmiddag om een uur of drie, of zijn racefiets te klimmen om tussen die mensen door te wringen. Ja. Ik, je gaat ook niet op een zomerse zondagmiddag op het strand beachvolleyballen... terwijl daar het hele strand vol is met mensen. Ja, maar toch... Uh, dat zorgt voor irritatie bij beide partijen. Dat moet niet ja. hebben. Maar toch, hè, we zeggen dat allemaal van... goh, we moeten dat maar gewoon anders doen en rekening houden met elkaar. Maar in de praktijk is er nog steeds een probleem. Dus zomaar verwachten dat mensen zo volwassen zijn... dat ze met elkaar rekening houden, werkt dus blijkbaar niet. Arjen nou, de vies. Ja, nee, ja, sorry, ik vind wel dat je daarmee een punt hebt. En ik vind dat wij ook als, als organisaties uh, de handen in één moeten slaan. En, en daar wat aan moeten doen. Want het gaat om gewoon simpelweg bewustwording. Dat die omgeving van die fietsen, die verandert. Je hebt ooit eens een keer op school uh, verkeersregels uh, geleerd. En veilig verkeer in Nederland doet er ook van alles aan uh, om die kennis bij mensen up-to-date te houden. Maar de omgeving verandert. En wij moeten ervoor zorgen dat we dat bewustwordingsproces met elkaar oppakken. En naar onze achterbannen daar wat uh, aan doen. Telkens wat aan doen. Met elkaar lijkt mij. Ja, en terug even naar de telefoon. Ton Hendricks, dat met elkaar. Dan moeten dan regels komen. Er moeten afspraken komen lijkt me. Anders blijft het vrijblijvend. Afspraken lijken me goed, regels lijken me niet te doen. Dat is ook niet te handhaven. Je kunt wel, wel regels maken, maar het is veel beter om gewoon in goed overleg met elkaar te bepalen wat je wil. Eh, als als eh, racefietsers, trimfietsers zich ervan bewust zijn dat ze op zulke momenten als op een drukke zondagmiddag... dat ze niet op die paden gaan rijden, dan, dan los je al een hoop van de irritaties op. Eh, en het zit hem vooral in de irritaties van mensen die eh, te maken krijgen met iets wat ze niet verwachten... En uh, ik denk dat je daar iets aan moet doen. Daar kunnen beide partijen wat aan doen. Ja. En dan, dan ben je op een betere manier bezig... omdat je nieuwe regels gaat instellen. Arjan de Vries, u bent uh, al die mensen die lid zijn... Hè? al die fietsers, die wielrenners, amateurwielrenners... die lid zijn van uw sportbond, van uw fietsbond. Als u tegen hen zegt, jongens, uh, de nieuwe regels zijn... dat op een hele drukke zomerdag jullie niet als een soort peloton... de, de fietspaden opgaan, ik noem maar wat. Zouden ze er oren naar hebben... Nou, eh, eh, nogmaals, ik zit niet zo op, op het invoeren van regels... waar wij veel meer op zitten. En wij kunnen dat doen met, met 550 ambassadeurs. Dat zijn namelijk onze verenigingen. Kunnen wij best wel duidelijk maken, en dat doen we ook... dat op dat soort mooie zondagen, en als ik kan ik nog feestdagen... dat het dan echt onhaalbaar is dat je, dat je uh, gaat doortrappen als, uh, als wielrenner. En dat weten die mensen ook echt wel. Ik bedoel, die, die weten heus wel... Dat ze met dat soort mooie dagen uh, ja, rustig aan moeten fietsen. En op de tonnen moeten uitkijken en noem maar op. Meer dan dat je dat uh, op maandagochtend doet. Ja. Nou, dat soort bewustwordingsprocessen die lopen echt wel uh, bij ons. Maar we moeten er ook voor zorgen dat aan de andere kant we zeggen, andere gebruikers van, het, van, van de fietspaden zich dat gaan, ook gaan realiseren dat als een, een, een, een, een ouder op een elektronische fiets zit... van mensen, let nou op, die mensen doen dat uh, op een heel laat moment. Die komen met een fiets waar ze nog nooit op gezeten hebben. En dat remt anders, en, en noem maar op. En, en, weet je, en als mensen meer uh, begrijpen dat dat, uh, dat zich wijzigt... die situatie in het Nederlands verkeer... dan krijg je veel meer begrip voor elkaar. Ja. En dat begrip daar heb ik veel meer aan dan dat we nieuwe regels invoeren. Chris Hop, wielrenner, aan de telefoon. U zit nu op de fiets, meneer Hop. Ik hoor de wind. En heeft u al ja. ongelukken veroorzaakt deze ochtend? Nee, nee hoor, zeker niet. Nog nooit? Nee, nee ik heb eigenlijk nog nooit een, een echt ongeluk gehad. Ja, wel een keer in een koers, in een wedstrijd gevallen. Maar ja, dat is het risico van het wedstrijdrijden. Bent u nu alleen... Maar, uh, voor het openbare weg niet. Bent u nu alleen aan het fietsen of in een peloton van uh, nee, net 50 plus een, mannen? een groep van uh, tien mensen. Tien mensen? En ja. he, hebben jullie met z'n allen al geschreeuwd tegen oude bejaarden die op zo'n uh, fiets zitten en maar heel slecht kunnen fietsen? Of allochtonen vrouwen zoals ik die niet zo goed kunnen fietsen? <laughs> nou daar, daar, daar zullen altijd mijn mening over blijven. Maar daar moet je ook rekening mee houden met die mensen. En als fietser moet je dat van tevoren anticiperen van hoe, hoe mensen zich gedragen als ik zie... Dat er een gezin fiets met drie, vier kleine kinderen achter zich gaan en een beetje wiebelend de weg overgaan. Ja. Dan, uh, dan blijf ik er ook even rustig achter en dan geef ik een signaaltje. Totdat die mensen in de gaten hebben dat ik achter ze zit en ze voorbij kan. Ja. Hoe zou je het vinden als u op de openbare weg zou mogen fietsen? Nou ja, wij, wij fietsen al regelmatig op de openbare weg. We zijn nu bijvoorbeeld in de, de Flevolpond, daar heb je weinig fietspaden. Ja. En dan fiets je gewoon op de openbare weg. Op de rijbaan. En dan met z'n tweeën, ja op de rijbaan en met z'n tweeën naast elkaar. En als er dan een auto van achter komt, dan geeft de achterste Die geeft even een signaaltje. Van auto achter en dan gaan we netjes achter elkaar. Of een auto geeft zelf even een signaal, een rustig signaal. En dan ja. schuiven we wel even in. En dan rijden we ooit verder. En stel nou dat er oplossing zou zijn om die irritaties... tussen, tussen amateurwielrenners als u zelf en de bejaarden... en alle andere mensen zoals ik die fietsen. Als we zouden zeggen, u moet met uw hele peloton voort... dan mag u alleen nog maar fietsen, op u, als u als wielrenner wil fietsen dan... op die openbare weg, op die autobaan. Zou u dat oké okay vinden? U moet van, de ah, het, fiets, ik, van het fietspad af. Ik denk af. niet dat het nodig is. Nee? Ik denk niet dat het nodig is om op die manier... De... Uh, bepaalde weggebruikers ergens anders naar de, te dirigeren. Als je allemaal met elkaar rekening houdt, gewoon netjes de gedragsregels en de verkeersregels hanteert, dan uh, kan iedereen uh, gebruik maken van de, van de fietspaden. Ja. Nog even tot slot, hè? dat peloton waar u nu in fietst. Uh, zijn het mannen? Tien mannen? Uh, negen mannen en één vrouw. Negen mannen en één vrouw. En hoe oud bent u, bent u allemaal? Uh, allemaal zo uh, rond de 60. Rond de 60? Ah, Oké. Okay. Ja. Nou, heel goed. En allemaal witte, witte. Dus op de ene dame na, witte mannen van rond de 60. Ja. En die vrouw is bijna 60. Nou, dan heeft ze het heel erg gezellig met negen mannen onder <laughs> Ja, ze heeft het heel gezellig. We zoeken straks een lekker kerras uh, op en drinken een kop koffie. En dan gaan we weer verder. Fiets veilig, dank u wel. Terug naar de bus. Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. Is dat een idee om te zeggen van we zoeken toch naar oplossingen. De wielrenner, de amateur wielrenner mag voortaan alleen nog maar op de autobahn fietsen. Is dat veilig? Uh, dat, is, dat is niet veilig. Dat is geen goed idee. Het is uh, wat die meneer, die, die, ik vond die meneer die dat net uh, allemaal uitlegde uh, vanuit de praktijk, die, die deed dat heel goed. Want hij vatte eigenlijk alles wat wij bespreken, vatte die eigenlijk in zijn uh, interview, uh, of in jouw interview, vatte die dat allemaal samen. Zo, zo is het. Ja. En, en uh, als je, als je uh, die groepen naar de, uh, naar de rijbaan verbaal, ver, verband, dan betekent dat dat ze te maken hebben met veel sneller verkeer. He, het het snelheidsverschil is gewoon veel te groot dan. Met alle ja. gevolgen van die. Dus je, je lost het probleem niet op. Dan worden zij risico. Het probleem, worden zij de risicogroep, ja. ja. Dat, dat willen we ook niet. Dat willen we ook niet. Al die nee. mannen van 50 plus net 60. Straks allemaal vroegtijdig dood willen we niet. Dat is niet de oplossing. Nee toch Arjan? Nee dat willen we niet meer. Ik sluit me wel aan. Ik vond het wel mooi dat die meneer uh, ook zei van ja een nieuwe regel dat hoeft nog niet zo 1, 2, 3. Hè? Afgezien van of dat nou gaat werken of niet. Maar inderdaad vanuit, de, vanuit zijn beleving zegt hij nou laten we dat nou even. Of even maar laten we dat met elkaar oplossen. Dat, ja, dat is wat hij zegt. Nou, dat spreekt me wel aan. Er is overigens een heel leuk uh, initiatief. Dat initiatief heet Ik Fiets Vriendelijk. Ja. Dat, dat ken je? Ja, heb je gehoord? Ja, ja dat was mij mijn volgende vraag. is oh, dus nou, heel goed. <laughs> ik, ik. ik Fiets Vriendelijk. En, uh, uh, dat is laat maar zeggen, een initiatief waar mensen zich uh, individueel bij kunnen aansluiten. Uh, het aardige is, het is ook wel, wel leuk, dan koop je zo'n zo ventieldopje. Dat is ja. een groene. Mm -hmm. En daarmee geef je aan dat je dus, uh, uh, laat maar zeggen, je vriendelijk gedraagt. Hè. Dat je... Uh, in het verkeer je als een uh, heer, hè, met, met die mannen, als een heer gedraagt. Uh, ik vind het een mooi initiatief. En NTVU heeft zich daarbij aangesloten. Het is een, het is een idee vanuit, uh, ontstaan vanuit Frankrijk. Hè. Uh, uh, daar uh, kennelijk gaan, gaan, gaan daar mensen nog wat vriendelijker met elkaar om. En Toen zaten Nederlanders op een, op een terras en die hoorden dat. En die hebben dat idee meegesleept naar Nederland. En die nemen zo'n initiatief om te zeggen, kijk, er is wel degelijk wat aan de hand. En wij als organisaties moeten daar ook wat mee doen. En het mooie vind ik, je kunt je daar als individu bij aansluiten en dan kun je op een website kenbaar maken waarom je dat doet. En dat is belangrijk, want dan creëer je weer die bewustwording waar ik een groot ja. voorstander ben. Het klinkt heel kijken. goed, maar het ja. klinkt wel heel erg soft. Aan ah, zo'n vent ja, dat, vindt dat, mag zo dat zijn. is zo klein, dat ja. zie je bijna niet, ja. volgens mij. Zeker niet als je met 35 ja. kilometer voorbij komt te racen. Ja, maar dat mag zo zijn. Dat, dat, ik voel wel een beetje mee dat het wat soft uh, uh, klinkt. Aan de andere kant creëert dat wel uh, die bewustzijn die we met elkaar proberen te bewerkstelligen. En ik zou het mooi vinden dat niet alleen die wielrenner dat groene dopje op zijn fiets uh, schroeft. Ja. Maar dat straks ook, laten we zeggen, die ouderen op een gewone fiets dat, dat dopje op hun, uh, op hun fiets. Dan, dan okay. krijg je in ieder geval dat we elkaar gaan begrijpen. Noemt u maar even de website voor mij die nu luisteren en denken... Ik ga ja, je mene... moet even kijken naar ikfietsvriendelijk.nl en daar zie je een aantal okay. verkooppunten en, en daar kun je zo'n. Zo ik heb hier mijn dopust. schoot, zit vol met allemaal, uh, allemaal tweets. Ik ga er even heel snel een paar doen. Tobias Agricola zegt, het zijn vooral de ouderen, ouderen die zich niet aan verkeersnormen houden en dan met name netjes aan de rechterkant fietsen. Uh, Janneke, 1991, speciale tijden voor wielrenners, een kansloze oplossing. Hoe wil je dit gaan controleren? Krijgen wij een bonnetje als we het wel doen? En Rodrik Fiets die zegt, lijn 1, de probleemstelling is fout. Waarom is de overlast op fietspad eenzijdig? De schuld van de recreatieve rec wielrenner. Wat te denken van bejaarden op elektrische fietsen. Die 40 gaan, ook een hele goeie. Misschien een, en Jean, Jan Bakker die zegt, misschien een maximumsnelheid van 20 kilometer op het fietspad invoeren. Simpel en lost alle problemen op. Is dat iets? Niet, Arjan, niet meer harder dan 20 kilometer? Nee, dat is er niet. Nee, Rob zegt dat, dat gaat hem echt niet worden. Dat is ook niet te handhaven, hè, dit, hè? Dat gaat hem echt niet worden. Oké. Okay. Uh, dat is het eigenlijk. Ik heb er nog heel veel. Lieve luisteraars, bedankt voor al uw reactie. Het leeft, dat is duidelijk. Zeker. Dank u wel, Zeker. heren. En Graag zal... Blijf veilig fietsen. Dat En doen ik zal iets meer rekening houden met iedereen van de ANWB. Meneer Hendricks aan de telefoon. Bedankt ook voor uw reactie. Okay. En fietsen allemaal. Het is prachtig fiets weer. Dank u wel. Tot morgen. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse zomer. Dan kom je toch. twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen deze week de successen van 2013. Met vandaag de succesvolle Midden-Oostenkenner Monique Samuel. Over haar tweede vaderland Egypte. En hoe ze vol overtuiging uit de kast kwam. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio, Relo. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.